Zes uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De organisatie van Pinkpop heeft geen onverantwoorde risico's genomen... door het festival door te laten gaan tijdens het noodweer. Dat zei de burgemeester van Landgraaf. Het KNMI had voor Limburg een weeralarm afgegeven. Het noodweer op Pinkpop leidde niet tot gewonden. Er werden wel foliedekens uitgedeeld om onderkoeling tegen te gaan. In Duitsland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door het noodweer. Drie van hen kwamen om toen ze schuilden in een tuinhuisje waar een boom op viel. De zware onweersbuien zorgden voor problemen op het spoor en bij het vliegverkeer. Treinen in onder meer Keulen, Aken en Bonn kwamen stil te staan. En in Düsseldorf mochten vliegtuigen een tijdje niet landen en vertrekken. Er zijn veel minder WK-acties van bedrijven dan twee jaar geleden tijdens het EK-voetbal. Vooral energiebedrijven, bouwmarkten en telecombedrijven doen niet mee, heeft marketingbedrijf en Co. uitgezocht. Dit WK telt zo'n 150 acties, 100 minder dan bij het EK. Dat komt waarschijnlijk door de slechte prestatie van Oranje twee jaar geleden en de crisis. De metro in Sao Paulo rijdt voorlopig weer. In de stad waar overmorgen de WK openingswedstrijd wordt gespeeld... had het personeel van de ondergronds het werk neergelegd. De medewerkers eisen meer salaris. De staking leidde tot een verkeerschaos. Als onderhandelingen over meer loon morgen niets opleveren... wil het metropersoneel in Sao Paulo donderdag weer gaan staken. Hillary en Bill Clinton waren na het presidentschap van Bill Clinton in 2001 blut. Ze hadden amper geld om de hypotheek en de studie van hun dochter te betalen. Dat zei Hillary Clinton in een interview vanwege de presentatie van haar boek. Met de promotietour van haar boek door de VS zou ze volgens ingewijden willen peilen of en hoe ze in 2016 moet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het weer, eerst nog onweer, latere opklaringen en droog. Vanmiddag is het tussen de 20 en 28 graden. Er is later ook weer kans op een onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. in the atmosphere with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 FM Zon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 En zo sono...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 Same old old routine So I wrote to the paper Took out a personal ad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 Travel Als si ce soir, j'ai pas envie d'entrer tout seul. niet si soir, j'ai pas envie als ik vanavond niet naar niet naar huis wil, als C'est la foi, c'est la foi, kan het foi, foi Je peux Ik croire Tout ce qui est marqué sur les murs Je peux Ik voir het niet meer verdragen. Ik kan het Je fais pas là Sorry Les rentrés vous manquaient Et le temps qui se perd Entre tes jeunes et les vieux qui espèrent Et flash qui aveugle à la télé chaque jour Et les qui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 Softly as a dusty sea, fading out and covering whoa oh oh oh oh, oh Giving warm the blazing light, the Arctic sun chant the night, falling stars out of the sky.